Twee jongens van 15 en 16 worden beschuldigd van moord. De 17-jarige bestuurder van de auto is aangeklaagd voor medeplichtigheid. Kredietbeoordelaar Fitch zegt dat Nederland nog steeds de AAA-status heeft. De hoogste beoordeling. Dat is vooral gunstig voor de rente op staatsleningen. Volgens Fitch is de onderliggende economie sterk... en biedt ons land voldoende kredietmogelijkheden.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 Het weer, vannacht brede opklaringen. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Overdag zonnige periode en 21 tot 25 graden. Donderdag en vrijdag houdt het zomerse weer aan. In het weekend neemt de kans op een bui toe en wordt het iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. Ja, goeienacht en welkom terug bij het tweede uur van Casa Luna. Um, zojuist heeft het pand verlaten... heeft uh, het Casa Luna haard voor achter zich gelaten... sociaal psycholoog Hans van der Zanden... die zich uh, verdiept heeft in de mensenmassa's. En daar gaan we nog um, met u een uur over doorpraten. Bent u wel eens tot uw plezier... of misschien tot uw grote angst of schrik... onderdeel van een massa geweest, een massa op drift... Of een uh, ander soort massa. Van Hollands popfestival tot historische gebeurtenis. Over de grens wellicht. U kunt ons bellen. 0800-1121. Dat is een gratis nummer. En mede mag ook. Kazaluna uit ncv.nl Misschien heeft u het koerhuis wel afgebroken... met de Rolling Stones. Of um, heeft u in, in uw tentje... tijdens de Occupy de Dam bezet. Of misschien ben je net terug van Lowland. En zat je daar in een goede massa. En wil je iets vertellen... Of Misschien is er wel iemand die luistert die ooit een heuse revolutie heeft meegemaakt. Ergens over de grens. 0801 u kunt ons bellen. Um, um, reeds aan de lijn, mevrouw Adema, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik bel eigenlijk om twee redenen. Ja. Omdat ik op Twitter zag het bericht van Hans van der Sande... dat hij uh, de uitspraak deed dat stapelonderzoek deed uit ambitie. En dat hij niet op zoek was naar de waarheid... En, uh, nou ja, ik ben politicoloog van beroep. Ja. En uh, ik kan u zeggen: het is ontzettend moeilijk om op de Nederlandse universiteiten je onderzoek te doen, mm -hmm. te blijven. En een, uh, zeg maar wat ze noemen een tenure track te krijgen. Dus te gaan naar, naar hoogleraar. Er uh, dus zijn de afgelopen jaren geen banen gekomen. En met verbijstering uh, heb ik en een heleboel andere mensen uh, de perikelen rond stapel gevolgd. Ja. Uh, ook omdat uh, meneer Stapel er een handje van had om mensen de grond in te trappen. En uh, daarbij, uh, ja, als dat gebeurt, je wordt. Uh, als je weet hoe moeilijk het is. en als dat met je gebeurt. ik, uh, ik, ik, ik heb met heel veel uh, belangstelling. Dan kijken we ook, ik heb me afgevraagd hoe dit ongestraft kon doorgaan. En waarom ja. hij nog steeds eigenlijk uh, een welwillend oor krijgt van de pers uh, en in de media wordt uitgenodigd. Er wordt nog steeds over hem gesproken. Terwijl hij toch in feite mensenlevens, of tenminste uh, verantwoordelijk is voor het verwoesten van een aantal mensenlevens... Ja, of in ieder geval carrières uh, Carrière, ja, maar ja. ook... Uh, stel je voor dat je zo'n bul hebt, hè, een doktersbul. Ja. Uh, kan het nog iedere dag voorkomen dat de universiteit jou een brief schrijft... van uh, mevrouw bul terugbrengen? Ja. Doktersbul. En dan uh, zou je toch maar moeten terugbrengen. En wat dan? Je hebt zes jaar gewerkt vaak. Uh, dus wat gebeurt er met je? Het is toch je leven? Ja. Nee, en dat goed. vind, ik, vind ja. ik heel jammer. Ja, dat, dat snap ik. En er is natuurlijk al veel over gezegd. En ik, ik begrijp ook wat u zegt. Uh, frauderen is natuurlijk geen excuus voor ambitie. Uh, daar zit ja. u natuurlijk helemaal gelijk in. Um, maar ik wil toch, als u dat goed vindt, even terug naar de, de vragen over de massa. Heeft u zich wel eens in, in, in, in een massa begeven? Die heb ik zelf georganiseerd. Ik, oh. heb, uh, ik ben een van de eerste mensen die op Facebook... 500 mensen de straat op, uh, uh, op, op kreeg. Oh, om te hoe dan? Protesteren tegen. Nou gewoon, dat, uh, zoals die mensen Project X hebben georganiseerd. Zo heb ik dat ook gedaan. En wat heeft u dan georganiseerd? Uh, ik heb georganiseerd dat mensen bij het consulaat van, van Suriname gingen protesteren. U vroeg ook of mensen bij revoluties aanwezig zijn geweest. Ja, dat ben ik. Um, mijn, uh, een deel van mijn uh, familie en. Kennis kring, nabij kennisekring, eh, daar zijn van de 15 mensen die op 8 december stierven, daarvan ken ik er bijna alle 15 hmm. En vijf van die mensen, dat uh, waren familieleden. Okay. Dus uh, dat was uh, echt behoorlijk ingrijpend. En hmm. uh, toen die amnestiewet kwam, toen dacht ik, ja maar dit kan niet. En toen heb ik uh, op, via Facebook heb ik dan 500 mensen op straat gebracht om voor het consulaat te gaan protesteren. En uh, ja, het is, uh, uh, ik doe het de volgende keer weer. En ik, ik, ben, ik geloof in uh, zeg maar de kracht van het straatprotest als dat, uh, als dat zo moet zijn. Heeft het dus wat uitgehaald, mevrouw Arme? Nee, want uh, wat het heeft uitgehaald is dat uh, we bedreigd zijn geworden, tenminste ik... Uh, die bedreiging was een tijdje wat minder geworden. Vorige week hebben we de boodschap gekregen dat um, hier in Nederland men, on, men ons in de gaten houdt. Want uh, de opruiing, men vindt dat we opruiers zijn, uh, dat vond men toen ook al. Uh, het heeft uitgehaald dat uh, het proces op deze manier is stopgezet. En dat die amnestiewet gezorgd heeft dat het hele proces in een soort padstelling terecht is gekomen. Ja. En uh, het, is, het is heel erg. Vooral, uh, u moet u voorstellen dat een aantal van de mensen... Uh, ja, toch wel hele oude mensen waren... die toch gehoopt hadden dat er voor hun zoon, hun broer... Ja. nog rechtigheid kwam. En dat ja. is heel erg. En ik had gehoopt uh, dat, zeg maar, met 8 december... er daarna nog meer mensen schending, mensenrechten schendingen aan bod zouden komen. Dat er nog meer onderzocht zou worden. Ja. En die hoop, uh, ja... Dus, maar ik geloof toch dat je moet blijven protesteren... al haalt het één keer niets uit. Ja. Uh, je moet ook weer protesteren. Ik geloof ook dat wij in Nederland te weinig op straat komen... Uh, en dat we dus nu ook weer op straat moeten komen. U gelooft wel in, in het uh, met, met de massa op pad gaan. Met de massa maar, uh, op pad gaan, ja. ja. Uh, u, u gaf net aan dat u politicoloog bent. Uh, ben, bent u dat geworden, mede ingegeven door de gebeurtenissen in Suriname? Ja, omdat ja. Um, een van de dingen. Ik vond dat uh, wat daar gebeurde: dat ik een heleboel vragen had. Maar dat uh, die vragen, als ik zou blijven vanuit het subjectieve. zou blijven uh, harrewarren, zeg mm -hmm. maar en mezelf zou verdrinken in allerlei uh, sch weet u, scheldkanonaden, schelden, ja. et cetera. Dat zou me niet helpen. Ik moest onderzoeken en dat doe ik nog steeds. Ja. Niet alleen over Suriname. Ik ben daar inmiddels al, al, al verder mee. Uh, ik, ik, ik kijk nu ook naar Nederland, wat gebeurt. En dat is ook niet fraai. Kan ik u ook melden. Maar goed, over Suriname specifiek. Ik heb onderzocht. Ik, heb ook, ik kan u ook vertellen dat bijvoorbeeld de vorige verkiezingen in Suriname, meneer Bouterse, ook zo ...social media heeft gebruikt... ...om die verkiezingen te winnen. En dat hij ontzettend knap is... ...in het bespelen van de massa... En, ...maar toch niet in staat is... ...om mensen op straat te krijgen. En dat dat twee verschillende dingen zijn. Dus dat je... Uh, ...je kan mensen bespelen... ...maar om mensen op straat te krijgen... ...dat is toch wel... Iets anders wat je daarvoor nodig hebt. Mm -hmm. En dat is dus ook wat, wat ik, uh, waar ik vandaag naar kijk... want ze zijn we op 21 september hier in Nederland opgeroepen om te demonstreren. De vraag is, wie gaat op dat moment de sterkste zijn hier in Nederland... om grote mensenmassa op de been te krijgen? En dat is een vreselijk interessante vraag. Nou ja, misschien, en... misschien uh, is er ondanks dat er natuurlijk van alles op dit moment hè, met, met de economische crisis beter zou kunnen gaan... is de nood nog niet zo hoog dat mensen zich geroepen voelen... zoals nou ja, in die Arabische landen om echt de straat op te gaan. Nee, maar meneer, er is vanuit de PVV, dat gebeurt op Twitter... Uh, wordt opgeroepen om op 21 december naar het Maliveld te komen. Ja. En dus de interessante vraag is nu... krijgen zij op dat, die dag heel veel mensen op de been? En wat is het doel van die demonstratie? Het doel van die demonstratie is te protesteren tegen Mark Rutte, ja. uh, tegen de bezuinigingen en tegen uh, uh, de, het nivelleringsfeestje van Diederik Samson. Dus dat, is zo ongeveer, dat zijn de kernwoorden uh, die langs vliegen op Twitter. Zeg maar. en, en dan voor wat? Tegen dat, maar voor wat? Dat is de vraag die, ik, die, wij, die, die, die iedereen stelt. Waarvoor wil men protesteren? Ja. Wat wil men in de plaats van het nivelleringsfeestje? Want als je protesteert, moet je dus ook met pasklare antwoorden komen. Ja. En dus die pasklare antwoorden zien wij niet. We horen alleen maar dat men anti-moslim is. Dat die moslims weg moeten. Dat die moelanders weg moeten. Dus nu is de vraag, maar als die mensen weg moeten... Wat, wat is er dan? Moet je die gulden terug? Maar hoe ga je ja. die gulden terugkrijgen? Dus die discussie, het is een vreselijk interessante discussie... Dat is het zeker, mevrouw Adema. Maar het, het, wij, wij, gaan, uh, wij schieten weer alle kanten op, wat, wat ja. niet oninteressant is. Maar ik wil toch even uh, de, de, de, uh, verder gaan. We hebben ook andere bellers om even door te gaan op die oh, de massa. Goed meneer. Ik uh, een prettige avond. Ja, en ik, ik dank u voor het bellen. En ik wens u ook een prettige avond en succes... met alle um, acti activistische momenten die u nog uh, tegemoet gaat. Zeker. Ja, <laughs> oké. Okay. Dag. Dag, dank u wel. Um, ja, we hebben het over... Uh, en dit ging over eigenlijk van alles, maar we praten dit uur over de mensenmassa's. En misschien heeft u, bent u daar wel eens in geweest op een manier die in ieder geval u bij is gebleven. Uh, van popfestival tot misschien wel voetbalrel of um, demonstratie. U kunt ons bellen: 0800-1121. nacht, meneer Van Lees. Ja, nacht. Goedenavond. Ik, ik heb uh, David, David Bowie. Oh, kent u? Ja. Die, heeft, die heeft wel eens gezegd, na een zeer succesvol optreden in een stadion... met voor 50.000, 60.000 mensen, die hij tot euforie gebracht had... Ja. zei hij van, uh, als ik mijn rechterarm had gestrekt... Ja. en de hitte goed had gebracht, dan ja. waren ze alle 50.000 met me meegegaan. En dat... Uh, dat vond ik op zich een hele interessante opmerking, maar ook een hele enge opmerking. Maar, maar dat vond hij zelf eigenlijk ook heel eng, dat, dat, dat hij tot zoiets in staat zou kunnen zijn. Ja. Maar goed, dat was even het begin. Uh, mm -hmm. um, ik, ben, ik ben ook in, echt geweest bij dat concert, concert van de Rolling Stones, waar hij het eventjes aan refereerde. Ja, in het courthouse? In september 64, ja. ja en, ja. Uh, want hoe lang duurde dat ook alweer? Nou, dat heeft zeg maar heel kort geduurd, een minuut of vijf of een minuut of zeven. Maar dat had, had toch niet te maken met massa of wat dan ook. Dat maar kunt u dan uitleggen met... wat er in de, in, de, in de lucht hing, dat dat opeens gebeurde? Ja, dat kan ik uitleggen. Uh, in de lucht hing natuurlijk de, de, de nieuwe tijd. En de nieuwe tijd van uh, de, de Beatles en de Stones en nou goed, wat er allemaal aan, aan zou komen en wat er ook gebeurd is. Ik denk dat rond die tijd is de maatschappij hè, van, van na de oorlog... de wat gezapige, burgerlijke maatschappij. Die is radicaal veranderd. Hè, mm -hmm. Met hippies en met, met uh, D66 en met drugs en met seks. Nou goed, noem op. Ik vind het wel een, een goed beetje, rijtje. Goed. Hippies, drugs, D66. Ja. Ja, ja, ja, ik noem maar een paar hè, in de politiek. In, nee, maar uh, ik begrijp het, ik begrijp het. U ja. begrijpt goed. Ja. Dus dat was een opzichtpunt. En ik dacht goed, ik, ik was mezelf ook in die leeftijd van dat. Ik voelde aan van hier, hier gebeurt iets. Mm -hmm. er, er komt iets nieuws aan. En ik denk dat al die jongeren in die zaal die er zaten... dat die ook voelden van ja, nu komen de boodschappers van de nieuwe tijd. Het ja. was, ontzettende, men was ontzettend opgewonden. En men, men wist met die opgewondenheid... Dat, dat, dat, ja, dat daar dat, wist dat, men dat zich wist geen, geen raad mee. mee, ja, dus het was geen dus wist baldadigheid. Men geen raad mee. met hoe jongens, ja, uh, jongens, dit is fantastisch, dit is de nieuwe tijd en wij zijn, wij horen erbij, wij zien dat, wij maken dat mee. maar dat was en dus dat, geen baldadigheid, dat, dat, dat afbreken van het koorjaar. Nou, ja, uiteraard is dat dan, ja, die opgewondenheid, die vertaalde zich helaas in, in, in, ja, in vandalisme, tuurlijk, is ja, ja, ja, ja. gebeurd. maar dat was niet zozeer van de Rolling Stones hebben het publiek opgehitst en nee, zeker niet, want uh, toen zij begonnen, toen was het al gelijk uh, helemaal mis. Ja, ja. Dat is de, de, trouwens ook een beetje banaan, maar is ook, ook gekomen door dat... Voor en wat deed u door... zelf? Bent u ook aan een kroonluchter gaan bungelen? Nee, nee, nee. nee. Ik ben zelf niet iemand die tot uh, dat, dat soort dingen... Want Hans van der Zanden heeft, heeft onderzocht dat uiteindelijk in zo'n massa... of massaatje, in dit geval, maar 1%. Daadwerkelijk tot uh, rabiate daden overgaat. Maar daar, u, ja. hoorde, u hoorde bij de 99% die. Ik hoorde bij de anderen die. Dus niet, ik heb die, die van... niet het kristal door de zaals... Nee, ja, ja. nee, dat is wel gebeurd. Dus dat had eigenlijk. dat had, dat had andere oorzaken. Nee. Dat had niets te maken met die massa-hysterie of de massa. Ja. Ik kan me ook nog herinneren, eigenlijk een beetje naar even kijken. Dat was in 1969, 1970, toen Feyenoord de Europa Cup ging winnen. Ja. Nou, dat was op zich natuurlijk al een, een, een 1970 een historische gebeurtenis. Een Nederlandse club die ja. de Europa Cup vond. Ja. Toen was het de halve finale tegen A.C. Milan, hè, die ook vanavond toevallig weer speelde tegen PSV. Ja. En, nou ja, azi was toen een grootmacht uh -huh. in, in, in, in Europa. Dus Feyenoord, ja, Feyenoord, nou, was, dus op papier was Feyenoord wel een beetje kansloos. Ja. Nou, ik was bij de wedstrijd uh, in het Stadion en, uh, maar ja, het, ja, het, het, het, het, het ongelooflijke gebeurde. Feyenoord bood voor Sterrenstad en won die wedstrijd. Ja, en dat, ik denk dat dat een van de meest memorabele wedstrijden geweest is die ooit in, in dat stadion gespeeld is, denk ik. En kunt u wat Dat vertellen ook... wat er met die massa toen gebeurde? Nou, ik stond het publiek, ja. Ik stond daar, ja, ik stond er om bij het publiek en uh, ja, toen, uh, toen werd uh, de de de win goal gescoord. En ik werd toen spontaan door een buurman op de wang gekust. Dat vond ik vaak fantastisch. Ja, Dat ja. Wat er gebeurde. Wil ik ja. Euforie. Ik heb je dat nooit meegemaakt, maar toen gebeurde dat echt uit puur enthousiasme, uit puur dat, gelukzaligheid. dat enthousiasme, dat sloeg, dat sloeg dat om in baldadigheid en in vandalisme. Niet, nee, nee, nee, nee toen nog niet. Dat, dat, dat was een tijd waarin dat nog. Uh, ja, en wat, niet wat dus was, zo geluk, interessant he? was, de. Uh, uh, onderzoeker en schrijver die hier net was, die, die zei uh -huh. dat het min of meer gezond was um, als mensen die uitlaatklep hebben dat ze, he, dat de, de hoogopgeleide beschaafde man, de hondenlulma groep in het stadion, want dat, dat is goed, dan is het eruit. Maar als het in die tijd, um, waar was dus ook een sprake van euforie en dat er van alles uit moest, maar dat dat dat zette zich niet om in baldadigheid. Dus het hoe... dat zette zich toen nog. Toen nog niet nee, uit maar, de Nee, Maar dan zou je dus, de dus de ook de kunnen de zeggen... Misschien, misschien hoeft het helemaal niet in baldadigheid. Maar is het gewoon iets wat we herkennen van... oh, dat doen we dan allemaal, laten we dat maar weer eens gaan doen. Maar als het niemand het doet, doet... of, snap je wat ik bedoel? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat, ik, denk, ik denk dat was nog een andere tijd. Ik, bedoel, ik, ging, ik, ging tot, ik ging toen naar een vijf stadion. Dat nou was ook een, een grote wedstrijd. 65.000 ja. mensen kwamen daar en nou ja, ik, ik liep erheen met, met mijn vader en ja, er stonden dan tien agenten op paard om, het, om de mensen de massa te regelen. Ja. Begrijpt u? 65.000 mensen en tien agenten om die, om die mensenmassa een beetje ja. te reguleren. Dus er was ja. totaal geen enkele sprake van... Nou ja, maar misschien, misschien gaat beschaving wel een beetje op en neer in plaats van dat er een rechte lijn echt moet doen is. Nou, ik ben, ik ben wel bang. Met name bij het voetballen als, als ik dan dit voorbeeld geef van Spartan met mensen en 10 agenten. en nu uh, ja, goed, nu, nu hebben we dan 5 aardappelen natuurlijk. Of, ja, goed. Ja. of een andere wedstrijd met dan, met dan hè, 100 man ME en noem maar op. Dus dat is ja. toch wel een, een heel, heel belangrijk teken hoe dat toen ging en hoe het nu gaat. Ik denk ja. dat dat wel een, uh, heel tekend is. Ja. ja. Oké. Okay, um, gaat u binnenkort weer eens een massa in of, hou, of houdt u het even rustig? Vanlopig? Nou, ik. Ja, ik moet zeggen dat uh, soms, dan, kijk, ja, nee, ik, denk, ik denk dat veel mensen dat vinden, dat, dat, ja, soms is het een warm bad. Hè. Dan zit je ja. zo'n massa ja. en dan gebeurt er iets wat, wat positief is, waar je ja. altijd over wordt. Of het nou een popconcert is, daar ben ik ook veel geweest. Ja, ja en dan, dan, dan, dan, is het, dan staat er euforie en dan is het ook een warm bad. Ik ben, ik, ik ben erbij, ik hoor bij de anderen. En wij ja. zijn samen, genieten ja. wij. Samen ja, ja, ja. beleven wij iets. En dat is toch wel een apart gevoel natuurlijk. Met elkaar ja. zoiets te delen. De massa heeft vele kanten. Dat is denk, kanten. Denk de kern ja. Van, ja. van het verhaal. Okay. Um, meneer Van Lees, ik dank u wel en wens u een hele goede nacht. Kort. Oké, okay. right next door.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 Such a strong persuader. But she was just another nut on my guitar. Dat was Robert Cray, right next door. We hebben het over massa's en u kunt bellen. 0800-1121. En dat nummer is gratis, dus wat let u mailen mag trouwens ook. Kazaluna uit ncv.nl. Goeienacht, Laura. Hi. goeie avond. Hoi. Ben jij ook onlangs in de massa ondergedompeld geweest? Ja, ik ben naar Indian Summer Festival geweest. Oh ja, en welke voor de mensen die niet alle 237 Nederlandse... Zomerfestivals op een rij hebben. Welke is dit ook alweer? Um, het is een festival vlak onder uh, Alkmaar. Ja. En het is twee dagen van 12 uur s middags tot 12 uur s avonds. Met nou, veel Nederlandse artiesten, maar ook al grote buitenlandse ex. En is het groot? Um, ja, best wel zeven podia's of acht podia's. Okay. Um, het zit om een heel groot meer heen, het is super tof. Maar het is niet zo massaal als bijvoorbeeld Lowlands? Nee, het is wel een tikje kleiner, maar er komen best wel heel veel mensen op af. En ben je in, in een euforische staat geraakt? Nou, ik, had dus, ik zat dus net luisteren, want ik ben net als ingeschakeld. Ja. En ik hoor eigenlijk voornamelijk mensen praten over massa's... in een beetje een negatieve zin. Ja. Van, nou ja, protesteren en dat soort dingen. En ik, ik ben dus op het concert geweest, of op het, uh, het uh, uh, Indian Summer. Ja. En wat ik meegemaakt heb is dat je met ongelooflijk veel mensen naar dezelfde artiesten te kijken. En dat eigenlijk iedereen toch wel uh, het beste blik wil hebben en het beste zicht wil hebben. Maar dat iedereen is heel vriendelijk voor elkaar en iedereen helpt elkaar. En je hebt helemaal geen feen sfeer hangen. Dus ik vind dat je massa's ook in een positieve zin heel erg mee kan maken. Ja. In plaats van, nee, maar wat ik de afgelopen... Aantal, een half uur opgehoord, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Nee, Dat zou ik echt graag we zeggen. Nee, het heeft twee kansen natuurlijk. Dus, het, het kan iets heel erg engs hebben of iets uh, gevaarlijks wat nu in Egypte is. Maar het kan ook iets ja, vredigs en um, een soort uh, ja, vrijplaats zijn. Een beetje buiten de gewone wereld in een uh, soort vrolijke zomerstemming. En was jij... Uh, eh, heb je daar ook gekampeerd? Was het ook met tentjes en zo? Ja, absoluut. Hartstikke leuk. Ja? En ben je dan helemaal kapot teruggekomen met zonder slaap en, en heb je heb je, je tanden wel gepoetst? Jawel, oh. ik had um, er was een testen voor camping en wij stonden er een klein beetje naast in de test voor camping zelf. Ja. En er was gewoon een schone een wc, en een schone douche en uh, nee hoor, dat viel allemaal hartstikke mee. Maar het geen, uh, meer, ik... geen modderpraktijken? Nee, gelukkig niet. En welke bent? je... dat hoort er je... nog een beetje bij. Ja, nee, dat is ook de charme ervan, toch? Dat, het, dat je even in een andere wereld zit. Welke bands heb je gezien die goed waren? Um, even denken hoor. Uh, nou, Guus Meeuws vind ik zelf heel erg leuk. Lekker ja. Nederlands. Um, de Opposites waren heel erg goed. Oh ja, die waren Kane. op Lowlands ook heel goed, hè? De opposite. Ja, klopt. Ja. ja, die waren geweldig live. Kane ja. vond het ook heel goed, uh -huh. absoluut. Um, even kijken, Nielsen heeft nog opgetreden. Ik heb heel veel gezien. Um, de Opposites, waren, of waar de Opposites... De Prodigy um, was de eindact. Ja. Dus het was wel behoorlijk groot. Maar het was gewoon, ik vraag meer zeggen de sfeer die op zo'n zo'n festival hangt, is gewoon top. Iedereen gaat er met hetzelfde idee heen om een leuk weekend te hebben en om gezellig te zijn. En je hebt er gewoon echt, ja, dat, dat is gewoon een leuke massa. Het is, het is niet alleen maar negatief om een massa rond te lopen. Nee, zeker. Dat, dat punt is, is duidelijk. En zat er nog ergens in, het, in de Indian Summer Festival een magisch moment? Dat je boven de, de massa uit begon te stijgen van vrolijkheid? Um... Ja, ik vond het geweldig om. Uh, ik stond bij, bij Kane helemaal vooraan. Ja. En voor de, zeg maar, de eerste box. En daar kan geen van Dylan kan op die box staan. En dus zo echt op uh, nou, 10 centimeter afstand. Ja. En die kwam toen met uh, Love Over Healing, een supermooi nummer. En toen dacht ja, dat is gewoon geweldig. En dan zei je gewoon uh, op 10 centimeter afstand. En dan kan je het nummer meezingen. Ja, dat is gewoon helemaal geweldig. Wat dat gek. was helemaal uh, wat top. Ja. Dat vond ik echt heel erg leuk. Ik dacht, nou, dat was echt. Uh, Geslaagd. was helemaal geweldig. Geslaagde zomer, dacht je. Absoluut. Ja, ja, En Komt er nog een festival aan of ga je nu weer bij in de gewone mensenwereld functioneren? Nee, het wordt weer van een jaartje studeren, maar hopelijk volgend jaar naar Lowlands. Ja, ben je er wel eens geweest? Nee, nog nooit, maar ik wil er heel graag heen. Ja, dat is een aanrader. Als ik tijd en geld heb, dan uh, ga ik er sowieso heen. Ik wens je heel veel plezier daarbij bij je Lowlands debuut volgend jaar. Ja, top, Dankjewel. En bedankt voor het bellen. Heel fijne Yo, avond. Dag, Doeg. Laura. Hoi. Goeienacht, Jeannette. Ja, hallo. Hallo. Goedenacht. Goedenacht. Ben je ook wel eens uh, in, in, in massa's op in positieve of negatieve wijze tussen gestaan of onderdeel van geweest? Ja, ik, um, ik heb veel negatieve meegemaakt, massa's, maar misschien ook wel wat positief, mm -hmm. maar ook gevaarlijke situaties. Vertel, hou ons niet langer in spanning, Janet. <laughs> En nou, toen was ik 18, ja. toen ging ik naar Iggy Pop, maar ik werd meegenomen. Ik, had, ik was ook dj en ik draaide wel eens Iggy Pop, maar ik wist niet dat het zo ruig was. Ja. En ik ben klein, dus ik wilde vooraan staan. Hij was in Paradiso. Okay. En ik stond vooraan. En, nou, dat heb ik wel geweten. <laughs> maar ik was Paradiso... Paradiso ja. is, is uh, tenminste zoals ik het ken, toch niet een plek... waar je helemaal wordt platgedrukt of zo. Dus wel? Ja, want er was ja. geen hek. Dus je had het podium. En dan had je gewoon een... Of in die tijd dan 88. Ja, ja. Ja, dan sta je gewoon tegen een blok hout. Ja, tuurlijk. En, ja. Ben... en dan de rest tegen je aangeduwd. En... Was, het een, was het een ruig concert? ja, want ik kon geen kant op. ik zat echt vast tegen de, ja, tegen de wand geplakt zeg maar. Ik kon, geen, ik kon er ook niet uit. ook al wilde ik. er waren geen mensen die even kon helpen. en was het en uh... ik... maar was het was werd het een penibele situatie. werd je echt uh, werd de adem ja in... want... Ja, op een gegeven moment kwam Iggy Pop wel telkens voor aan. En toen heb ik me aan zijn broek omhoog getrokken. Omdat ik gewoon helemaal beurs was. En niet om hem aan te raken van, oh, wat een leuke gast. Maar meer van, zo, ik moet lucht. Ja. En daar is zijn broek. Ja. Dus ik heb op zich, ik heb het overleefd. En de volgende dag, ik was zo blauw als maar kon. Maar het ja, ja. was ook best gevaarlijk En heeft Iggy je toen gered? Mm. Misschien zonder dat hij het zelf wist. Ja, maar hij heeft je niet het podium opgetrokken en uh, in de... Uh, nee, ik okay. kreeg wel een hand nog, maar dat was meer omdat iedereen... Uh, ja, ik zat gewoon echt vast. Ja, ja. Dus ik kon ook geen kant op. Hé, hey, is er nog wat over van Iggy Pop? Hij leeft nog wel natuurlijk. Treedt hij nog op? Ja, hij, dat weet ik niet. Ik denk het wel. Ik heb geen idee. Staat hij dan nog steeds <laughs> in zijn blote bast... Uh... Ja, maar ik was zelf niet echt de fan. Ik ging mee met mijn ex. En... Oh ja, is, is, is, de, is, zien, is de relatie toen uh, verbroken door dat concert, of dat niet? Uh, nee, maar ik zie nu pas in dat hij mij wel vaker meenam... naar een hele gevaarlijke band waar... Oh ja. Yeah. Ja, waar ik al... <lacht> en heb je nu een relatie met, met iemand die voor wat vreedzamere muziek kiest? Uh, nee, ik heb oh. helemaal geen... Inderdaad. Ja, dat is helemaal veilig, anders word je maar platgedrukt, ja. toch? Ja, um... ja, maar dat is een verschil tussen de massa. Ja. <laughs> Het ligt eraan in wat massa je zit. Nee, dat is ook zo. En um, maar, tot slot, nog een positieve massa-ervaring? Ja, maar dat punk op Bergtaar. Oh, wanneer was dat? Um, ja. Ik um, weet niet precies wanneer, maar wel. Met de eerste cd die ze hadden, ja, ja. werkte ook. Die zijn ook goed en bezig. En dat was heel leuk. Was iedereen gewoon, dan voelde je gewoon de vrolijkheid en dat het alleen maar om dansen. En dan ja. geeft iedereen ook de ruimte. Dan sta je niet op elkaar. kaart. Dus ja, ik had geen blauwe plekken. Nou, mooi zo, mooi zo, Jeannette. Um, ik wil je danken voor het bellen en ik uh, wens je nog uh, veel uh, mooie concerten... met uh, voldoende adem en niet te veel blauwe plekken toe. Ja, maar ik ga er ook niet mee heen nu. Ik kijk het allemaal op tv. Oh, Oké. Okay. Nou, dat is helemaal veilig. Oké, okay. dankjewel je Jeannette. En een goede nacht. Dag. Vast goed, kaffie en de stoeter valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer is, macht in mijn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 Vecht. Ja, we hebben het over massa's uh, in positieve en negatieve zin. Mensenmassa's. En hoe het is om daarin te verkeren. U kunt ons nog steeds bellen. 0800 1121. bel Ed. Dag, Ed. Uh, het was ongeveer tussen 80 en 86. Ik weet niet precies welk jaar. Ja. Als ik was ik mijn vrouw en zoon in Parijs. En de ja. Rewe in de Rue de Rivoli, wie je die kent. Die ken ik. Dat is een inrichtingsstraat richting Champs-Élysées. Ja. Nou, en het is dus vijf rijen dik, hè, naast elkaar, mm -hmm. voor het verkeerslicht wachten. En er komt eens van links uit het Louvre, uit die poorten, stel je die jonge lui aan met stenen, die gaan gooien. Dan kwam de ME aan met schilden en toen allemaal politiepaarden. En je gelooft het er niet, het is echt gebeurd, eens zo'n een paard sprong zo over onze motorkap. Ja, echt waar. Het is en jullie zoek. zagen dit helemaal niet aankomen? Nee, totaal niet. En mevrouw uh, begon te gillen en die auto's. Dus ja, blijf Als je die vindt de auto, het is alleen maar link. Hè. Maar we dus moeten bent... het nog, eh, nog even, Ed, jullie waren op vakantie in Frankrijk nee, misschien? Nee, ja, we, we, we, we hebben kennis in Parijs. Ja, ja, en jullie staan. reden ja, een beetje nietsvermoedend gewoon op weg naar, naar een ja. bezoek. en dan heb je, dan, uh, dan heb je daar verkeerslichten bij het Louvre, En dan komt dan van links uit die poort, kan dan ook verkeer komen, gewoon autoverkeer. Dat was in 1986 nog, voor de verbouwing. Ja. En toen eens kwamen allemaal jongeren met grote stenen en met en die begonnen te gooien nou, dat ik je niet voorstellen. en daar stonden vijf rijen dikte auto's. En toen kwamen die agenten met die schilder, ja. zwart in het zwart allemaal, en toen al die paarden, nou nou nou. Weet je nog wat voor rel het was? Wat, wat, nee. wat stond nou, er op het we spel? Hebben, we hebben nog in de krant gekeken daarna, maar ja dat schijnt zo vaak in Parijs voor te komen. Het waren ja. allemaal jonge luien die achterna gezeten werden. En die gingen allemaal weer zijstraatjes in, de zijstraat, maar op een gegeven moment was het zaakje voorbij. Ja, toen moesten wij natuurlijk doorheen. Maar wacht, dit was de jaar, halfwege de jaren 80? Wat was er toen gaande? De Punkers? Valt je die niet in Parijs? Nee, helemaal niet. Het waren allemaal gewoon opgeschoten, opgeschoten jonge lui. Want ik dacht eerst nog... Ik heb ook je rellen toen gezien in 68, maar dat was heel lang geleden. Dat was Totaal niet. Nee, het was gewoon iets ertussendoor. Gewoon, gewoon een tussenrelletje? Ja, en we hadden, we hadden een tussenrelletje. Maar het was ja. eerst ook angst en Want als je dan in de auto zit en je ziet die paarden en die schilden en die stenen... Je ogen ja. terechtkomen. Nou, nou, nou. Ongelooflijk. Moet... En, en zijn jullie daar uh, on, ongehavend uitgekomen? Ja. Ja, hoe vind je dat? Mevrouw die die had de, de handvat van de auto in de hand, die wou eruit springen. Ik zeg, blijf zitten. Ik zeg, ga je, een steen op je kop of zo'n paard op tegen Ja. Ja. Yeah. Maar de zoon zat achterin. dat was nog een kind. Ja. En wat merkt u aan zichzelf? Uh, uh, werd u daar heel erg rustig en gecontroleerd van? Of raakte nee, u in paniek? Nee, hoor. ik was heel erg gespannen. Ja, ja, Want mensen reageren allemaal heel anders hè, in dat ja, soort situaties. Ja. En even later, ze hebben doorgeregen. Nou, uh, hoe, hoe, hoe precies, dat weet ik niet meer. Toen werd het op een of andere manier groen of op of, of, of, of, of, een door rood heen. Ja. Toen ben ik daar een stijlstraaltje ingeslagen. Heb ik heb even afgezet de auto. Even bijkomen mensen. Ja. Dat was wel nodig. Het was, het was een soort, soort onwerkelijke situatie. Dus. Ja, ja. Maar, maar je, je, je kunt dus je je komen ineens, komen ze van links uit die poorten te een Maar hele hoop, Dus niet die twee of drie, nee, nee. Ja, dat ja. We, we maar het was als u alleen in de auto had gezeten, had u gedacht? Nee, is het, ja. nee, maar als u alleen in de auto had gezeten, had u gedacht, is dit eigenlijk wel gebeurd? Zo snel ja, trok het voor nou, mij. Hij vertelt tegen iemand anders en anders gezegd van ja, je kunt het me nog meer vertellen. Weet ja, je wel. precies. Ja, ja, ja, ja. <laughs> maar goed, we kunnen het goed navertellen. Ze wisten nou ook weer niet, maar. Eh, ja, en dat was toch de tijd dat je geen mobieltje had. Dus we hebben ook nergens een foto van of hoe wat. En we hebben ja, de ja. kant de volgende dag nagekeken. Niets. Wij moeten maar geloven, Ed, dat dit allemaal het gebeurd is. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, dat neem ik van je aan. Okay. Uh, dankjewel en een goede nacht. Dag nou dan. Dag. Dag. 0800-121, u kunt ons nog steeds bellen over de massa. Goeien nacht, meneer Blankert. Hallo, met Bas spreekt u. Met? Bas Blankert. Hallo. Bas Blankert, goeien uh, Heeft u ook wel eens... Uh, in penibele toestanden verkeerd of iets leuks meegemaakt in de grote groep? Nou, bij Massa dacht ik vooral aan uh, die ene keer of twee keer... er was een enorme demonstraties van de vredesbeweging ja. tegen de kernraketten. Ja, was dat met het icoontje van dat mannetje die zo'n trap gaf tegen zo'n... Ja, maar er waren zoveel mensen op straat... Ja. dat je zover je kon zien, tussen alle huizen, over de hoofden kon lopen... Ja. En die scandeerden dan samen leuzen. Ja, zo krachtig dat het sterker was dan een atoombom. En wat, wat, wat waren de leuzen? Nou, gewoon die, die, die massa. Dat, dat zorgde mij in riddelingen toen de tijd. In positieve een zin? Een beetje van, ja, van bewondering, maar ook wel een beetje van angst. Van, stel je voor dat het de andere kant op, de verkeerde kant op. Dat vlammen de tand Zo hoe de, de macht van de massa. Ja, ja. voelde je wel. Volgens mij was, ik heb het, nog een, was dat in positieve. de jaren tachtig, was dat toch? Uh, ja, Begin de ja, rubbers 80. leken toen nog te zijn doorgegaan. Uh, ja, ja, ja. Dat het gelukt zou zijn, maar dan was het toch weer omgedraaid. En met Gorbachev heeft het uiteindelijk nog goed gemaakt. De Koude oorlog. Ja, ik, ik, ik herinner me dat ik was zes... En ik was daarbij. Dus is een van mijn eerste herinneringen. Dat, het was natuurlijk niet uit vrije wil. Want ik was nog niet heel erg politiek bewust toen op mijn zesde. Maar dat ik uh, door mijn vader ben meegenomen... naar die uh, anti-kernwapendemonstratie in Den Haag in 1983. En ik herinner me dus dat poppetje dat ergens tegenaan schopte of zo. Tegen zo'n kernwapen. Maar goed. Ja, dat uh, heeft nog tien jaar lang op het uh, museumplein gestaan. Oké. Okay, ja. In grote vorm. Maar... Uh ik Mag ik ook nog noemen het meest positieve was ja. Ja. het nepconcert nep in uh, Budapest. Het nepconcert in Budapest, zegt, zegt nee, u? Nee, het was een echt concert van, ja. uh, ik weet ook niet meer precies in welk jaar van de jaren 80. Ja. Maar het was toen nog vanwege de. Nou, het was een goed doel voor de ja. wereld ook. En, maar dat was Bruce Springsteen, die stal de show wel. Die ja. wist echt de massa positief in beweging te brengen. Ja. Is it, nou, ja, vrijwel een eentje, zeg maar, met zijn band natuurlijk. Ik weet niet hoe die band heet, maar geweldig. Uh, en Tracy Chapman was daar ook. Maar we, we, wat voor... Heel ontgewond. Want wat voor concert was dat? Of waar was dat? In Budapest? We Are The World. Of oh, okay. the World ja, was, uh, ja, ja, ja, Maar dat was het goedkoopste in Budapest. En er werd ook geen reclame. Er werd reclame gemaakt in Wenen. Was ik op Interrail of op reis ergens, maar... <coughs> Ja, sorry dat ik zo uh, met Tracy Chapman was het meest ontroerend. En dat uh, ja, ging ook met... Ja, die Hongaren die vonden de Hongaren die erbij waren nog het leukst. Ja. Maar dat waren nog een mislukte Herman Brood, zeg maar. Of ja, nee, ik weet het niet. Maar je hebt al deze, helden, al deze helden dus in de echt zien spelen. Ja. Ja, maar ja, in een massa, kon, in een concert. Ik heb ook nog uh, de Rolling Stones in de Arena was een tegenvaller. Met, okay. uh, qua akoestiek en nee uh, leuke sfeer ook. Ja. Maar, uh, massa's, massa's, massa's. Want ik ben ook uh, opeens aan de andere kant... Ik luister altijd naar Radio 1. Mm -hmm. Maar ik slaap ermee in en ik word ermee wakker. En nu sliep ik niet en ja. bel ik toch een keer. Dan weet ik ook, ook wel eens dat het uh, in gesprek is en niet uh, doorverbonden. Maar ik vond het heel leuk om even te praten. Heel goed. En spannend. Nou, fijn. De, de, de, de, die hele massa, die kan het nou allemaal horen. wat ik Precies. Zeggen, een, verhaal, een verhaal over de massa voor de massa. Dat, is een goede, dat vind ik een goede afsluiter. Um, dank dat je belde. En doe het gerust nog eens, want uh, meestal staan de lijnen toch wel open hier. Hartstikke bedankt. En ik zet mijn radio weer aan. <laughs> ik op. Heel Goeie goed. bas sous nacht. Dag. Il existe une cité au séjour enchanté Et sous les grands arbres noirs chaque soir vers le va tout mon espoir J'ai deux amours Een en Amerikaanse Madeleine, Peru, Gé de Amour. Massa, gaan we terug naar de massa voor het laatste kwartier. Casa Luna hier vannacht. Um, we hebben het al de hele avond over uh, hoe het is om in de massa te verkeren. Grote groepen mensen, zowel in de positieve als de negatieve zin. Goeienacht, dames. Ja, goeienacht. Ja. Ja, ik was ook in uh, Amsterdam, daar uh, is Simon geweest bij het Museum Brein. Oh. Dus dat vond ik wel leuk. Ja, we nou, dus... Wij hadden toen uh, als, als groep, als we uh, volgens de uh, 500.000 mensen zouden zijn. Maar wij liepen daar. Maar de massa mensen heeft als het uh, het gelijk aan zijn kant. Altijd, omdat hij zich identificeert met de leider. Ja. En nou is nou, dus het frappant is dat de leider bijvoorbeeld uh, goed kan zijn. De we zeggen, Jezus, die zegt van je moet goed zijn. En de paus staat plaatsvervanger. Maar ik heb zelf eigenlijk. Uh, ik zie dat heel eerlijk op de. Uh, op de tv, weet je wel, bij die uh, directie en praten. Ja. En ik heb, uh, ja, ik ben geen nazi hoor, ik ben een hart en nieren, ben ik een uh, democraat. Ja. En ik ben ook uh, bang voor het fascisme. Maar ik word nog steeds meegesleurd door ze, Als ik die schore stem hoor, ter, als die dan zegt bijvoorbeeld: Duitse volk is niet zo'n jaren, ik sta het niet zo lang, weet je wel, dan ja. gaat er iets door me heen. Dat oh. ik denk: hoe kan dat nou? He? Moet ook wel een beetje uh, merkwaardig uh, zijn om dat dan te ervaren, of niet? Nou, nee, nee. Want nee? kijk, je moet een beetje eerlijk tegenover jezelf staan. Dus iemand, als het ware, je weet wat die man gedaan heeft. Je weet wat het resultaat is. Ja, ja. En, en, bijvoorbeeld, ik zeg op een gegeven moment dat. Uh, van de psv is dat hij ook uh, een beetje iets van die man in zich heeft. Maar u voelt, man... zich, u voelt zich dus uh, niet ongemakkelijk. Niet, ah. Ik voel me uh, natuurlijk ongemakkelijk eronder eigenlijk. Ja, ja, toch wel. Ja. Het is natuurlijk... Uh, ik probeer, ik ben zelf Freudiaan, die man natuurlijk ook. Dus de massa die kan, uh, die geeft zijn eigen, uh, zeg maar... Uh, ik ben op dat moment natuurlijk geen massa. Die mensen hebben de, die je nu gesproken hebt, die over die muzikanten hebben... Die ja. doen dan idolatrie, weet je, dan bidden van idolen. En ik ben je wel met een groep, maar je bent geen mensen. Een massamens die geeft als het ware zijn, zijn ego over, zijn, zijn, aan, aan de aan de leider die er staat. De lijden moet ook iets hebben van... Uh, iets beloven van het eeuwige leven, weet je wel. De aanspraak op het ja. overnatuurlijke. Maar, uh, uh, Dammes, dan nog even. Als je dus... Uh, democraat bent en... en, en ja. weldenkend en... Uh, ja. tegen allerlei... Ben ik dat. <laughs> ja, allerlei, <laughs> tegen allerlei rare vormen... van, van dictatuur dus bent. Um, ja. En je merkt aan jezelf toch... als je dat soort figuren... op oude beelden hoort, speechen... en dat je daardoor... ...geraakt worden, dat is toch ook een beetje eng, of niet? Of nou, dat niet? Ik, probeer het, ik probeer het te begrijpen. En ook een beetje die Duitse massa, die zie ik dan. Ja, ja. Sommigen hebben gezegd dat Hitler kon alleen in de Duitse taal. Omdat het uh, iets te zich om om het zo op te kloppen en samen te... Maar je ziet dus die massa langs, uh, je ziet wel wat hysterische vrouwen. Uh, dus dat kan ik begrijpen, dat, dat die er zijn. Maar gewoon uh, normaal denkende mensen, ja. uh, massa's. Die geven uiteindelijk volgens de Theorie een ego op, zeg maar, een superegen moet je zeggen. Het superegen is ons geweten, weet je. Maar, en die staan daar dan, en dan denk ik: uh, hoe, hoe word je niet wakker, zeg maar, weet je? En wat doet het dan met mij? Als je bijvoorbeeld zegt: met Stalingrad, dan komt Kai die Wolga op die speciale, wat schoren toon, weet je? Dan, dan denk ik: van ja, wat, wat, wat, wat gebeurt hier? Ik, ja. Het roept iets bij me op, alsof ik, uh, terwijl ik eigenlijk uh, Stalinkrad het grootste epos vind... en, uh, en in de kant, de kant van de Russen staat ik ben zelf maar racist nog. Maar oh. Stalin. Ja. Maar, <laughs> maar goed, denk ik, uh, uh, je, je bent dus wel uh, nou ja, dus rationeel denkend, maar ook tegelijkertijd heb je door dat je vatbaar bent voor, uh, voor dit soort, ja, soort dingen. Ja, dat, ja, dat is, dat is mooi samengevat. Ja, maar dat, is toch ook uh, wel, dat blijft dan toch gevaarlijke materie, vind je niet? Het is gevaarlijk en ik denk juist, ik probeer het ook een beetje te zeggen, bij ik denk dat we immuun zijn ervoor. Maar ja. dat is natuurlijk uh, helemaal niet waar. We kunnen op dezelfde manier weer uh, onder als uh, het zeg maar uh, een beetje spannend gaat worden met onze ja. economie, ja. dan kunnen we zowel in Nederland als in Duitsland, of, of je ziet het in Griekenland, waar je natuurlijk een fascistische partij hebt. Uh, ja, ja, maar ik vind het daar. altijd... Uh, Gevaarlijk om dat soort uh, parallellen en vergelijkingen te maken. Want uh, ik denk dan... de, de geschiedenis herhaalt zich hmm, regelmatig. Tuurlijk, maar... Ja, we moeten oppassen. Wat mensen denken niet. Die, die, die, die dingen, ze komen uit de Oostzone. Ik ben zelf ook in dag gaan kijken. Dat is natuurlijk een ongelooflijke ervaring. Hmm, in 1963, ja. 1964 ben ik alweer te kijken. Ja. Maar uh, en, en nu is hoe heet ze, de boerderland die vrouw... Angela die is Merkel. Ja, die nou, is Angela Merkel, die komt uit de Oost, ik bedoel... En uh, eigenlijk is zij dan, hoor ik, de eerste de die daar is geweest. Dat denk ik. Nou, Willy Brandt bijvoorbeeld, die, die ging naar Auschwitz. Die ging op zijn knieën. Hè. Dat was een ongelooflijke uh, daad toen die tijd. En, uh, ja, de Duitsers gaan wel op een bijzondere manier met hun historie om. Dat doen ze wel heel zorgvuldig allemaal. Ja. Ja. Hé, hey, en. Um, Dammers, uh, heb je dan wel vertrouwen in de mensheid dat we er wat van leren en, en, en, en steeds een beetje beter eruit komen? Of, uh... nee, nee, nee, nee. Ik ben vroeg niet ja. Man. Ik, ik, ik weet zeker. En we zijn er nu mee bezig. Kijk, uh, m, dingen... Uh, weet we hebben ze het al. Als je als een kapitalistische productie hebt, die hebben we nu, die is goed, dat was ons veel geluk gebracht. Maar die brengt nu alleen nog maar ellende. En als je het niet over het kapitalistische productiewijze wil, laten we het nou kapitalisme noemen. Als je daar niet over wil praten, dan moet je mm -hmm. over fascisme zwaaien. Want uiteindelijk zal het met fascisme leiden. Je wordt bang. Ik ken nog een van die, uh, toen we geen olie meer kregen van de aarde bieren, weet je. Ja. Hoe de mensen allemaal een keer uh, probeerden, uh, want toen was ik bezig voor een Duitse firma in, uh, in de botwek, Bij de... Met de gulf en uh, iedereen was op weg om, om, uh, om oliebonnen te krijgen en uh, voor te piepen en uh, alles en, en paniek. Ja. En, en dat, dat blijf je houden. En we gaan, ik ben ik ben nu van overtuigd dat de democratie niet blijft bestaan. Dat kan niet. Nou, dat zijn wel grote woorden, Dames, zo uh, op uh, dinsdagnacht uh, om zeven voor twee. Ja. Dat, dat is ja. het wel. Maar goed, uh, ik ga nog even naar de laatste beller toe, als je me dat toestaat. Okay. En dank je wel. En hou de ja. hoop er toch maar een beetje in, oké? Okay? Bedankt, ik <laughs> ben toch niet slecht geweest in het praten. Nee, dat ja, was hartstikke goed. Oké, okay, dank je. Oké, okay, bedankt. Hè. Dag, hoi. hoi. Dag. Nou, Marian, heb jij wat beter nieuws voor ons? Uh, nou, ik, wa ik heb toch ook nog wel een wat negatieve ervaring. en ja, Dat vertel. gaat ook over uh, de vatbaarheid inderdaad van in de massa. Da daar ga ik ja. dan niet mee met de vorige spreken. Alleen de rest niet zo, maar goed. Okay. Maar het is op wat kleinere schaal. Het is ervaring van uh, de anti-kerncentrale uh, demonstratie in Kalka van 1977. Oh ja. En dat, uh, ik was 19 en ja. uh, ik ging met twee vrienden uit Zutphen. Dan gingen we naar Nijmegen, uh, gingen we met de auto uh, uh, naar Duitsland. Nou, het begon al bij de grenzen. We konden de autokrik inleveren. Mensen die op de fiets kwamen, die konden hun fietsketting inleveren. Er stonden tanks of iets wat daarop leek. Spijkerbedden, jongetjes van mijn eigen leeftijd. Uh, die daar, uh, hè, het, het was gewoon, die dag bouwde zich helemaal op. En hoe, hoe oud was jij toen, Marjan? 19. 19, zei ja, dat zei je inderdaad, sorry. En um, was je aangesloten bij een politieke partij? Nee, nee, maar nee, ik dat was niet. natuurlijk links en anarchistisch en weet ik wat. Gewoon maar even, niet, ja. niet die engels met, met, met die zwarte pakjes... en, en altijd die, die, die, die zwarte vlaggen die je dan zag bij die dingen. Dat, dat ja, maar ja. gewoon... Ik was een individueel vrijdenkend mens, dacht ik dus. Ja. En... Uh, maar goed, wij stonden, er kwamen steeds meer mensen op dat pleintje in Kolkar. Uh -huh. uh, he de hele dag werd die demonstratie eigenlijk gefrustreerd... omdat in Duitsland overal bussen werden tegengehouden, mensen. En het duurde uren en uren voordat we eindelijk die mars gingen lopen. En daarvoor ja, moest je steeds geduld hebben, die spanning verdragen. Er stond uh, ME, maar die, hielden ze, die stond een beetje uh, buiten beeld. Dus dat was heel verstandig. Maar dan kwam weer een bus met Duitsers uh, aangemarcheerd. Uh, die waren dan maar gaan lopen. En zo ging dat. Hey, maar Jan, hoe voelde dat om in die massa te zijn? Was het een goed gevoel? Nee, nee? ik vond het heel aak. Ik vond Akelig. het niet fijn. Ja, ja. En bovendien, en daar gaat het eigenlijk om. Het, ik vertel dit eerst om, de, om te zeggen van hoe die frustratie zich opbouwde. En dan. Uh, ik uh, kwam er op een gegeven moment een spreker. Ja, ik, mijn Duits was nog niet zo geweldig. Maar ik stond op een gegeven moment dus te klappen. En toen zei een vriend die naast mij stond... waar klap jij eigenlijk voor? En toen dacht ik, oh, dit is het. Zo werkt dat. Ja, en dan zag je hoe eng het was om op een gegeven moment te ja, meegesleurd te worden. Die vat, en toen dacht ik, en ja. dat is me daarna dus ook nooit nou, meer gebeurd. Heel wijs van je. En Marjan, tot slot. Ja. We, weet je wat het nu is, Kalker? Ja, dat is een pretpark. Het is een, een pretpark een geworden. <laughs> Alles is nog goed gekomen. Ja, ge, ja daar bent, wel. ja. Jij bent geen fundamentalist geworden. En de kerncentrale is een pretpark geworden. Vind je dat niet een goede slotgedachte van de. Ja, dat vind ik een hè? hele goede. Ga je er nog een keer heen met je voormalige uh, linkse radicale vrienden naar het. Uh, pretpark in de voormalige... Ik ben helemaal niet van massa's meer. Nee? En ik, nee. Ik ga, daar alleen maar, ik ga daar alleen nog maar heen... als het een heel prachtig concert wordt... of als ik het heel noodzakelijk vind... om, uh, om te demonstreren. Maar verder begeef ik mij niet meer in meuters. Dus ik hou daar niet van. Nee. Hield ik toen ook al niet van, maar ik vond het noodzakelijk. Ja, ja je bent 19 en je moet eens dus wat uitproberen, toch? Om erachter te komen hoe de dingen zitten. He? Ja. Ja. Oké, okay, maar, maar dat die vatbaarheid... Hè, ja, dat, ja dat, is, dat is doodeng, de vatbaarheid ja. voor de mens, voor meutes. En, en en, toen, ja. Dat is nooit meer gebeurd. Ik nee. dacht, oh, zo werkt het. Nou, Dit heel, is het. Ik vind het een verstandig, stichtelijk slotwoord, Marjan. En, <laughs> uh, en ik, roep, ik roep alle luisteraars op om, om nu naar uh, de voormalige kerncentrale in Kalkar te gaan... om, om morgenochtend lekker uh, om gezellig te het, het hebben. Pre-, met z'n allen het pretpark in te gaan. Dankjewel Marjan, en een hele prima, goede prima, nacht. Prima, prima, prima. Okay. Voor mij morgen is het... Oké, okay, doei. Dag. Uh, ja, we gaan hier bijna de luiken sluiten bij Casa Luna. En dan zit het er alweer op. De tijd vliegt als je zo met de massa in de weer bent. Um, ik ga u alvast wat berichten over morgenavond, uh, middernacht. Dan is Casa Luna terug. En dan ontvangt Helco Span, theatermaker en liedschrijver Thijs Maas... Um, en zanger, um, binnenkort komt uh, het debuutalbum van Thijs Maas uit... en. Um, Daarin vertaalde hij onder meer uh, beroemde liedteksten naar het Nederlands. En nou gaan we iets proberen. Althans Helco Span gaat het morgen doen. Thijs Maas roept uw luisteraars op om mee te doen. En wel om het uh, refrein te vertalen van uh, een van uh, Frank Sinatra's nummers... One for my baby. En daar gaan we even een klein stukje nu alvast van horen. We're drinking my friend. To the end of a brief episode. Make it one for my baby. And one more for the road. Ja, dit is allemaal morgen om middernacht. Maar als u u kunt nu al gaan vertalen als u dat wil. En uh, mailtjes sturen naar casaloen.ncv.nl. Dan komt u misschien morgen in de uitzending. Dat is dus allemaal morgen. Um, ja. Zoals gezegd. Wij gaan hier langzaam afronden. Uh, maar blijft u vooral Radio 1 luisteren. Want Wakker Nederland neemt het zo over. En die zijn wakkerder dan ooit. Uh, en wel met het programma Hoe is het nu met? En met wie? Dat gaan we nog even geheim houden. Dat gaat u zo horen van presentatoren Paul Stoel en Ivo Wieges. Um, Mij rest niets meer dan u een hele goede nacht te wensen. Uh, u te danken voor het luisteren. En morgen nacht is Casaluna terug... Dan met Thijs Maas en Helco Span. Dag, goeiedacht. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nou, dat is jij. CRV.